De augustus. 19 augustus. Okay. En 24 augustus is de nieuwe tentoonstelling. Dan kom je zeker nog een keer langs. Zeker We zijn Heel voor graag. Dank u bedankt. Dank je wel. Dank je wel.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 I heard all that music and get down on it. Come way. on in.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 Buiten gewoon zit PVV, Suzanne te Brugge gaat zich aan u voorstellen. Maar tegenover mij zit er brandweerman Maurits Dorsman. Goedemorgen. God, welkom. Goedemorgen, dank u. Ik kom u. een beetje bij de microfoon zitten, zou ik zeggen. Dank u. Uh, u bent in dienst vandaag. Klopt. In We zit er wel ontspannen dieren. bij zonder uniform. Ja. Maar, uh, hoe zie ik dat, dat, dat u nu in dienst bent? Wij hebben piket.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 Nee, we hebben er allemaal een taak bij. Het is een nevenfunctie, een okay. piketvoorlichting. Oh, okay. Dus we dragen een pieper bij ons. We hebben een telefoon, een auto bij ons. Dus we kunnen dagdagelijks onze eigen werkzaamheden verrichten. Heer, gewoon een eigen actief... baan. Ja, zo. eigen Ik... baan. Ja, ja. Bij de hoofdwerkgever als brandweer of in een andere dienstverband kan de piketfunctie gewoon worden, worden ingevuld. Thuisactiviteiten, thuis gewoon slapen. We slapen niet echt op een brandweerkazerne. Mm -hmm. En op het moment dat de pieper gaat, als het incident echt een dermate mm -hmm. omvang krijgt, dan komen wij ook.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 Nou, ik uh, werk ook bij de brandweer. Dat, die kant wil ik ook. Bij de Veiligheidsregio Amsterdam, Amsterdam. Amsterdam. Ja, ja, ja, ja. Inderdaad, als ja. adviseur. Ja. Als adviseur? Als adviseur, Maar niet inderdaad. als brandweerman? Uh, nee, niet meer. Niet maar wat, meer? Nee, maar wat oké. adviseert u? Ik ga over drie brandweerkazernes in de Westhaven. Uh, we de dagdagelijkse gang van zaken, de vorderingen van de kazernes, resultaten, uh, ja, preventie, alles. Uh, de, de, de, de connectie met de partners in de Westhaven. Daar adviseren we over hoe, hoe daarmee om te gaan, hoe verder en hoe kunnen we inderdaad elkaar nog beter vinden. Ben je,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 Uh, met natte uh, in de herfst, als het nat en uh, vochtig is, dan kan een klein brandje kan klein blijven. In deze omstandigheden, en het wordt alleen maar warmer en warmer volgende week, dan wordt een klein brandje heel snel heel, heel groot. groot. groot. Ja. En dat heeft de impact. Ja. En de oorzaak is bekend altijd? De oorzaak is zeker niet altijd bekend. Niet altijd bekend. Absoluut. Bekend. Hey, oh, de, nee. Was dat vorige week? Heemskerk, daar werd gesuggereerd dat het aangestoken zou zijn. Um, dat, volgens mij kan je dat nooit nog niet hard maken, of je moet echt spullen vinden.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 Rond hé, uh, Halen, Hoofddorp, uh, Beverwijk, noem het maar op. Absoluut. Waar ga je als eerste bellen? Uh, je schaalt op. Ja? Uh, je wil uh, vijf auto's erbij hebben. Ja. Wie bepaalt wat? Nou, in principe uh, het, het hele proces: het proces alarmering begint bij de meldkamer. En wat ik net al aangaf. Hè, Daar uh, komt het bij de meldkamer komt het binnen en die scha schatten een incident in. En die kunnen ook opschalen. Je dus ziet heel ook... veel roken die duinen. Nou, dan gaan die inderdaad, met hun systemen kunnen zij direct al meerdere kazernes alarmeren. Dus niet mm -hmm. alleen Zandvoort, maar ook Haalem, Beverwijk, Uitgeest. Die worden direct gealarmeerd. Op gegeven moment komt er ook een officier van dienst te plaatsen. leidinggevend op het incident buiten de bevelvoerder om. Bevelvoerder gaat over een.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 Actief op het moment dat het echt uit de hand loopt. Mm -hmm. En dat we echt naar Tessel moeten. Of nou, we zagen met Utrecht komt, daar, uh, komt daar, uh, uh, terug, ja. naar nou, Heemskerk nou, ja. toe, inderdaad. Nou, ja. uh, Defensie komt uh, van Heijnen en verre vandaan met uh, bloed helikopters. Dus daar is echt aan de voorkant worden er afspraken over gemaakt. En Texel ja. zelf heeft ook een eigen brandweer? Absoluut. Ja. Moet wel, hè. Ja, Jazeker. Ja. Ja. Ja. Maar ja. niet genoeg natuurlijk. Nou, de capaciteit voor vier 4 vierwagens, die hebben natuurlijk niet. Uh, nee, dat is die, beperkt. Niet, ja. beperkt. Dat is onze ja. regio gewoon beperkt. En daarom uh, roepen we de hulp in. Nu... Ja. Ja.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 En we roepen daar mensen inderdaad ook bij deze, roepen we de mensen ook op, wees veilig, wees veilig in de duinen, ga niet barbecuen, maak geen vuurtjes, houd rekening met sigarettenpeuken. Nou, met sigaretten roken? Ja, houd rekening, niet in de ja. duinen, absoluut niet. Nee, nee. Maar dat geldt tegenwoordig ook inderdaad bij de snelweg.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 Inderdaad, Dank absoluut. U wel. Dank. Graag gedaan. Follow y'all down, turn down, I got you on my mind brand die we geplust hebben met uh, meneer Bosman. We zitten tegenover Mijn Esther van Zorgzaal. Oh, zorgbalans, zorgbalans. Zorgbalans, ja. Ik ja. Dat ja. Elkaar en aan. van de buurteam uh, Boulevard, Boulevard hè? Ja. Ja. Ja. ja, klopt. Dus van deze buurt, zeg maar. Ja. ja. Fijn dat je kon komen en uh, ja, wil vertellen dan. over... Uh, oh, sorry. <laughs> <Ook> <laughs> de, de microfoon staat ja. voor je, ik zou zeggen, ja, gebruik die ook. Kom een beetje uh, ja. dichterbij. Ja. Uh, ook fijn dat ik kon komen. Want ik ja. wilde eigenlijk, als op ik heel strandwege. even mag, nou nee hoor, oh. het is veel te warm. Uh, de buren en uh, gemeente eigenlijk een beetje, of het gemeenschap een beetje oproepen om op hun kwetsbare ja, buren kant, te letten. Dat is ook de bedoeling. Die kant gaan wij ja. op. Daar op. gaan wij op, ja. oké. Okay. Ja. Maar uh, zorgbalans buurt, hoe is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 Als vaste ja. oproepkracht. Dus oh, het is, iedereen verheugt zich daar ook altijd weer op. Als het er is. Ja, komt er weer. Ja, komt er leuk, weer. ja, ja komt leuk. Ja, ja. Dus, ehm. Uh, uh, dus dus, dus is, het, is het is allemaal wat het kleinschaliger. Het is wel rustiger ook voor de, voor de mensen. Ook, het dat is ze veel niet zo rustiger is te dan zien dan ook. Ja. He? Ja. Het is prettiger. Ja. Uh, uh,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 zie een heel aantal mensen die denken van... Het nou, is dus heel veel. hè Het is heel veel, mensen. ja. Nou, het idee is al heel veel. Het idee is al heel ja, veel, dus Ja. ja. die grote flessen staan Ja, dat moet je dus ook, ook nooit doen. <laughs> of tien glazen water, want dat gaat echt niet op. Nee. Dus je kunt beter wat extra momenten inplannen om... zeker van mensen waarvan je zeker weet... vooral mensen met ziekte van Alzheimer... die denken daar helemaal niet meer aan. Ja. Ja, die denken dus je kunt ook kinderen is, inschakelen, ja. buren... om wat op te letten en...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 omdat het zo ook mooi weer is. Ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja want mensen ja, krijgen op een of andere manier niet de prikkel. Mensen zweten ook niet meer zo. Hè? Nee, als jij nee. buiten loopt en je zweet heel erg, denk je van nou poepoe, wat ja. is het warm? Ik, ik drink wat of ik, ik, ik, ga, wat, oh, ik ga wat in de, de schaduw. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Maar mensen die niet zweten en geen dorstprikkels krijgen, ja die gaan rustig uh, lekker de hele middag in de tuin zitten. Ja. Nou, dus eigenlijk als je ja. het algemeen zou trekken, uh, is de boodschap. Uh,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 Bel een thuiszorgteam en ja, ja. zeker als het niet goed gaat met iemand, kun je altijd algemeen, even kijken. een algemeen telefoonnummer. Algemeen. Ja, algemeen. Ja, dat is uh, 891. Maar 8, jullie 8, hebben 8, je 8, eigen 8. nummer. 023 891 891 8. 8, 8918. Dat 9, is algemeen van zorgbalans. Dat is van algemeen van hè? zorgbalans. Ja, ten... En zij kunnen dan zien naar welk team je het beste doorgeschakeld kan worden. Is 24 uur bereikbaar?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 Dan kun je Bel. altijd bellen. Altijd Wij hebben. gaan altijd kijken. Ja. Bel zorgbalans ja. Ja. en dan uh, komt het goed. Maar had je ja. zelf nog iets wat je zou willen zeggen? Uh, nee, nee dat, dat heb ik hebt. allemaal. Ja. Ja. Pas op. Pas op. Ja. Meer niet. Hou het koel. Cool. Hou het cool. Drink veel. Drink veel. En, uh, in de schaduw. En let op je buurman. En let op je buurvrouw. Ja. Ja. En neem, uh, neem je rust tussen 12 en drie. Ja. Dan komt ja. het allemaal wel goed. Want het blijft mooi weer voorlopig. Ja. Ja. En dat vinden we allemaal leuk. Ja. Aan ja. Nou, de kust blijft het gelukkig wat koeler. Ja, dus dus het is hier niet zo heet ja. als... Uh, nee. In het binnenland en nee. zo. Ja. Maar toch. Maar toch. Toch wordt het hier, uh, blijft het hier mooi weer. Ja. Pas op je medemens. Heb je een uh, vermoeden... Bel uh, 023 891 8918. En dan komt het allemaal goed. Esther, dankjewel. Ja, dankjewel. Dankjewel. dankjewel. don't give La, la, la,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 de cultuur, ik vond het allemaal helemaal, helemaal leuk. Dat is allemaal cultuur. Cultuur, het eten, en dat heb ik nog steeds. Maar toen ik hier terugkwam... toen ja, eigenlijk na de dood van Pim Fortuyn en Theo van Gogh... ben ik me van jeetje, wat is hier gaande. En daardoor ja, is het politiek maar dat, maar dat zouden, aan, aan het einde van de rit gaan we over ja. politiek praten... maar nu zitten we nog in Saudi-Arabië. Ja. Dan kom je terug. Kom ja. ik terug? Uh, ik kom in terug in Nederland. Zandvoort.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 Ik vind zelfs de muziek vind ik nog steeds leuk. Maar dat komt vanwege me. Soms vind ik een beetje te jankerig. Maar oké. Okay, dat, dat ja, is. dat ja, is ja, het. klopt. Ik hij is bij. soms ook leuk. Maar dat moet ik erbij zeggen. Maar ja. de mens, heb, daar heb ik ook ja. geen problemen mee. Het is gewoon het onderdrukkende. En daarom ben ik ook inderdaad PVV. Dat is het hoogvoornaamste. En daarnaast komt ook weer de zorg en de dieren. Ja. Die, uh, de PVV heeft in Zandvoort uh, twee zetels. Ja. Met een buitengewoon raadslid. Ja. Um, was dat ook jullie verwachting? Jouw verwachting? Um, nou, we hadden gehoopt denk ik op drie zetels. Maar uh, dit was ook best wel een heel mooi uh, Landelijk, uh, Als je naar de landelijke verkiezingen kijkt van afgelopen uh, twee keer vier jaar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 Maar mensen wijken toch af. Op een gegeven moment van ja. Hmm. Ik heb hier in het Zandvoort. Heb ik zelfs mensen die fluisteren tegen me zeiden Van ik heb wel op je gestemd hoor. Oh. <laughs> en en zijn, niet uit te komen. omdat ze er niet voor durven nee. uit te komen. Of het is een NSB partij. En, ja, ja, voor ooit Kijk delen, ik word daar verder niet warm of nou, koud uh, van. Maar ik heb zoiets van. Ja er wordt zo gebashed. Zo. Um, ja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 nou, uh, gaan we verder, hè? want jullie zijn al uh, beëdigd be be be als ra buitengewoon raadslid en je hebt twee zetels. Wat wordt dan je speerpunt uh, volgeworden? Nou, dat hier in ieder geval never nooit een moskee zal komen. Nou, dat is punt 1. Die wordt gelijk afgeswakt. Het, het, het speelt die nee. toch niet zo? Nee. Dan moet je mee met andere punten. Ja, dan moeten we ook mee met andere punten. Maar dan hebben we ook nog de herten. Uh, ja. uh, waar we natuurlijk ja. tegen het afschieten zijn. Uh, waarvan wij zeggen, ja, je hebt ook de prikpil. Uh, wat ook in Zuid-Afrika wordt toegepast uh, en in andere landen. Ja. Maar goed, dan moet er wel gehoor voor zijn. Ja. Gaan jullie daar moties over indienen? Het is dus, nou, de de de tijd de, de, tijd verkeerde onderwerp, is, want je kan hier ja. in <laughs> wat we geen motie over het indienen. Nee. Nou. Nee. We ja. zitten er net. <laughs> nou ja, nee. En wat zijn de andere speerpunten nog?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 Uh, oh. lukt en hier niet. Oh, en daar willen we je hard voor maken. Ja, dan. als we daar als elke uh, inwoner daar nou iets. Ik ik spreek dan misschien over een euro of twee euro per jaar. En dan hebben we daar een, uh, een goede opvang uh, okay, ja. voor. Oké, nou, Dat is wel goed. Ja, ja. dat is ook goed. Ja. Ja. want dat komt voor, toch wel voor, veel voor. Ja. Ja. Voor opvang en uh, is natuurlijk ook nog een rijksbijdrage uh, per ja. zoveel mensen. Ja. Dus eigenlijk moet dat geld goed gestroomlijnd worden naar. Ja, de... maar dit was echt een. Uh,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 Jij moet als uh, uh, buitengewoon raadslid uh, uh, lezen, ik, hè? veel ja, lezen. En je ondersteunt. Ik ondersteun. Marco en, en, en, en, en Ronald. Ronald. Ronald. Ja, ja. Ja, ja. Dus dat is iets nieuws, denk ik, ook voor jou. Ook. Voor mij helemaal. nu. Ja, ja. ja. Gaat er veel tijd in zitten? Je bent al nou een paar maanden ik, bezig. Ik geloof ja. het wel. Ik ben nu nog echt aan, ben aan het <laughs> sorteren wat je wil lezen. Ja, Het is nou, nee, maar het is, uh, het is best nee, veel. Wel veel, ja, ja, wel maar wel leuk. Het is heel spannend. Ja, het is weer anders. Hè? Nou, het, is, het is inderdaad een keer wat anders. Ja. Uh, nu is er een zes. Zijn er wel lopende zaken die jullie uh, aan het voorbereiden zijn voor, voor na de zes? Ik denk de dat Marco en Ronald daarmee uh, bezig zijn. En die laten mij het gewoon weten. God. Die ligt er jou in. Die ligt er mij in. Ja. Ga jij ook in commissies? Of zit je al in commissies? Uh, ik, nee, ik, ik, ik, ik ben wel bij de raadsvergadering, ik ben er, uh, bij geweest, maar het is voor mij nu ook een leerproces. Om eens te kijken hoe het allemaal uh, hoe het zit, hoe het loopt. Dus je bent ook bij, uh, bij de fractievergaderingen uiteraard aanwezig? Ja, ja. En ja. je zit met je werk natuurlijk ook, neem ik aan. Hè. Ik heb wisseldiensten, ja, dus ja, dat, dat is, is ook een de probleem natuurlijk. Ik heb al gevraagd of ik een vaste dag dan vrij kan dan ja, krijgen. Ja, ja. In verband ja. met de dinsdagen. Ja. Klopt. Ja. Ja. Ja, als je wisseldienst hebt, dan is het natuurlijk heel moeilijk om een afspraak te maken. En als je inderdaad ja, de vaste dag hebt, dan kan je ja. ja. ze eigenlijk ja. dan dan. nou heren die dag ja. gaan we veraderen. Ja, ja, ja, ja. Ja, kan moeilijk die mensen.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 Met de uitnodiging. Dankjewel. Ja. Oké, okay, lekker naar het strand. Ja.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 Het Reuzenrad blijft staan tot 5 augustus. En de zandsculpturen waar vorige week zondag... Ja mooi de, ze zijn, zijn mooi. Ja. Ze zijn prachtig. Elk jaar worden ze mooier. Ja. En uh, onze Spaanse vriend heeft gewonnen. Ja. En die zijn mooi. tot en met november nog te...